Live FM en uh, boem tot zo. as i go to anywhere i fall sometimes i believe at times i'm rational no. i can't fly high i can't go long today i got a million tomorrow i don't know decisions as i go to anywhere i fall sometimes i believe at times i'm rational no. i can't fly high i can't go long Reality, uh, van uh, wie was het ook alweer, van Lost precies, oh, Het wordt s'avonds, het is laat. Ik kom al mijn bed Oh, aangezien dit nog... Uh, nou, Dit oh, uh, is niet de bedoeling. Je hoort Oh, gaat ook niet. Waar ben je nou Excuse mijn Excuus voor al het ongeduld. Jezus. Het gaat niet goed, de computer doet het niet zoals DJ. wij willen. Hier riep je zeer Oh, met ik, hoor ik hoor de piepje, ik hoor de piepje. de zijn weer heropend. Hoop ik. Hoop ik tot die tijd een rustige achtergrondmuziekje. Ik hoor nog steeds wat huis moet ik zeggen, Jonas. Dus uh, Ik weet het ook even. Ik, zeg, ik zou zeggen: zet het muziekje even wat harder, want anders hoor we het ook niet. Nou, nogmaals. IBC it Sound. Van Or, Capital, Capital, Capital, City. City. Capital City. Capital cities. Dames en heren, nou, ik heb. Deze als ik hem aanzet, dan gaan ze praten. We hebben ook geen geluk vandaag hoor. Voor ons ligt een motie <laughs> ingediend door de VVD. Welkom terug. Op dit moment, hij is schriftelijk bij mij binnengekomen in ieder geval. In de maand dat u deze ook gaat indienen, deze motie. Meneer Hendricks. Ja, dank u wel voorzitter. Inderdaad, want gezien de beantwoording van het college raakt de VVD er steeds meer van overtuigd... ...dat het echt tijd is om nu als raad op de rem te stappen. Als ik bemerk dat het college vrijdag een besluit wil nemen, dat besluit woensdag, of maandag daarna aan de bewoners mee te delen, daarna nog verwacht de Raad ergens een besluit zal nemen... dan is de VVD steeds meer van mening dat als we nu geen nee zeggen tegen de, dit plan... Dat, we, dat die trein te ver voordondert. Bovendien, voorzitter, wordt er met dit onderzoek, met het hele proces... een aanzienlijke hoeveelheid kosten gemaakt... Waarvan ik denk dat als ik de brief van de bewoners zie en de ondertekeningen daarvan, Hele Straat hebben die brief ondertekend. Denk ik dat het draagvlak onder de bewoners er absoluut niet is. Ik heb uh, bij de laatste paar uh, uitzendingen van Radio Goedemorgen Zandvoort ook geluisterd. Ik heb daarbij gemerkt dat het draagvlak ook onder raadsleden zeer laag is. Ik heb onder andere gemeente Belang en Zandvoort horen zeggen dat ze er niet voor zijn. Ik heb de oude partij horen zeggen dat ze het verschrikkelijk vonden wat er zou gaan gebeuren. Ook verwijzend naar dat draagvlak onder de bewoners. Uh, voorzitter, het, de VVD vindt het zonde om nu door te gaan met deze kosten te investeren als het draagvlak onder bewoners en inderdaad zo laag is en bovendien als de noodzaak niet is aangetoond omdat we er nog nooit eh, niet in zijn geslaagd om onze taakstelling te voldoen is het onzin om nu op deze manier daar wel in te gaan voorzien het is nog nooit, heeft de gemeente Zandvoort en daar ben ik best wel trots op Is het nog nooit is het ons eh, we hebben altijd is het ons gelukt om die taakstelling, de reguliere taakstelling, gewoon te huisvesten. De VVD heeft er alle vertrouwen dat het ook het komende half jaar gewoon zal gebeuren, ook zonder deze uh, onzalige plannen. En daarom dien ik de volgende motie in. De raad der Gemeente Zandvoort in vergadering bij 1 op 26 januari 2016, overwegende dat het college overweegt de taakstelling huisvesting statushouders in 2016 in zijn geheel vullen op de locatie van Kentor Jeugdhulp Het Spalier aan de staat. Op deze wijze de statushouders niet zoals gebruikelijk worden verspreid over het hele dorp. Het college aanstaande vrijdag een definitief besluit neemt over de tijdelijke huisvesting van statushouders. De bewoners de maandag daarna worden geïnformeerd over dit besluit. Dit proces niet in overeenstemming is met een zorgvuldig besluitvormingsproces van de gemeenteraad. Roept het college op af te zien van de tijdelijke huisvesting van statushouders op de genoemde locatie. En gaat over tot de orde van de vergadering. Zandvoort, 26 januari 2016, fractie VVD. Dank u wel meneer Hendricks. Ik kijk even naar Sociaal Zandvoort. Meneer Paap. Ja, voorzitter. Eigenlijk heb ik toch nog een vraag aan het college. Stel je voor, uh, uh, we gaan uh, de business case bespreken in de commissie en uh, in de raad. Stel je voor dat de raad tegen is. Wat gaat u doen dan? Dat is eigenlijk mijn vraag, voorzitter. Verder uh, heb ik... Uh... Geen zin om deze motie nu al te ondersteunen. Want ik wil heel graag die business case kunnen inzien. Dank u wel. Een reactie van het CDA? Meneer Metters? Te vroeg. Gemeentebelangen Zandvoort? Wij ondersteunen de motie, voorzitter. Dank u wel. D66, mevrouw ja, Van der Plas. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Uh, we begrijpen dat er zorgen zijn onder, onder de bewoners over het wie, het waar, het wanneer en welke aantallen. En, um, en men wil daar natuurlijk zo graag zo snel mogelijk duidelijkheid over. Nou, de burgemeester heeft vanavond al weer meer informatie kunnen geven. Uh, wat dat betreft uh, vinden wij ook dat het college bezig is met een zeer zorgvuldig, open en transparant uh, proces. Uh, aan de andere kant is ook aangegeven dat het onderzoek nog niet is afgerond en dat er nog geen besluit is genomen. En wat ons betreft is het indienen van een motie hoe dan ook uh, prematuur en uh, kunnen wij die niet uh, steunen. Dank u wel. Oudere partij. Meneer Poster. Ja, het werkt. Uh, het is voor ons heel erg moeilijk. Ons Meneer werkt... Poster, ja? kunt u de microfoon... Zou naar me toe halen? Ja, dank u wel. Dank u wel. Uh, onze wethouder ontbreekt. En die is, zoals u weet, met vakantie, die is morgen terug. Wij vinden het, ik vind het heel erg moeilijk om voor deze motie te stemmen. Dus dat was even mijn, mijn mening. Voorzitter. Meneer Hendricks. Ja, ik heb een vraag aan de heer Post. want was... Uh... Uw wethouder, er zat, of was het de afgelopen zaterdag of de zaterdag daarvoor... bij Radio Goedemorgen Zandvoort, er wel toen u dit een verschrikkelijk plan noemde. En bent u niet ook een beetje mening dat, dat een verschrikkelijk plan als dit... echt nu uh, gestopt moet worden? Want ik voorspel u, als we nu geen nee zeggen... is het een trein die voordondert en dan kunnen we het niet meer stoppen. Meneer Posten? Ja, dat is niet de mening van de rest van mijn dus Ik sta alleen, dus ik, uh, ik zal uiteraard met mijn fractie meegaan. Maar ik vind het een, een dom beleid. Sorry. Voorzitter, nou maakt de raad zich een beetje ongeloofwaardig. Als raadsleden die het dom beleid vinden, die het verschrikkelijk vinden, toch voor gaan zijn. Ik wil een, een klemmend beroep op de heer Poster doen om toch echt gewoon uh, zijn principes vast te houden en ook de VVD hierin te steunen. Ja, dat klinkt allemaal aardig, maar je bent, als je bent een speler in het spel en dan hou je aan de meerderheid. Dus... Meneer Post, heel concreet, als u kiest om uw principes te volgen, dan zal de rest Zit van de er, meerderheid een volgen een en dan is meerderheid uw, tegen dit, nog? dit plan. Ja, ja, ja, ja, ja. Merk, hoor. Meneer De Vries, ja. ik zou het op prijs stellen als u inderdaad uh, even wacht tot u van mij het woord krijgt. Het trooienlampje brandt nu. Het lampje brandt nu, u mag nu zeggen wat u wil, want anders wordt het inderdaad ik zou, uh, voor de mensen niet meer te volgen. Ik zou u toch willen vragen om deze wat zinloze discussie te beëindigen, want het wordt nu gewoon pingpongen. Daar ben ik heel bedreven in. Ja. U ik krijgt blijven, antwoord uh, ik, ik blijf bij mijn van meneer Poster, die vindt pingpongen leuk en hij is er bedreven in, dus ik dacht laat ze even pingpongen. Ook via de microfoon, via de voorzitter graag. Meneer Hendricks. Ja, ik heb er grote moeite mee als een uh, echt belangrijke discussie als dit... en u ziet aan de toegestamde be be bevolking dat het echt leeft... dat er grote zorgen zijn, vind ik het erg jammer als het af wordt gedaan als een zinloze discussie. Ik heb daar grote moeite mee en dat wil ik bij deze gezegd hebben. Bovendien wil ik aan meneer Poster echt klemmend vragen. Hij zegt van ik volg de meerderheid. U heeft op dit moment de sleutel in handen meneer Poster. U bepaalt gezien de stemverhouding vandaag de meerderheid in deze raad. Dat we Meneer Blaster, waar u zal tegen de motie stemmen. Ik heb ook de reden verteld, onze wethouder is er niet. Je stikt zich de beroepen morgen als het hoort. Ik, ik zie de dat de er een behoefte is aan een reactie door de heer Kramer. Ja, voorzitter... Ooit begon de burgemeester met een mooi verhaal... dat hij in een regionaal verband graag de kooltjes uit het vuur wilde halen. Vanavond is het niet meer dan een, uh, ja, de, aan de taakstelling voldoen. En we proppen dan iedereen maar op in het spalier. Meneer Metters. Dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen dat de, de aanhef van de heer Kramer... volstrekt uh, niet recht doet aan de werkelijkheid. Uh, want... En dat is uitgelegd vanavond door de burgemeester. En een aantal zaken moeten we toch wel blijven benoemen zoals die zijn als feiten. Er ligt een motie uh, van september en die is uitgelegd door de burgemeester. Waar een oproep gedaan wordt aan het college namens elf raadsleden, elf van de zeventien. Dus uh, ik vind de start uh, volstrekt onjuist. En we laten wel bij feiten blijven. Dank u wel. Meneer Kramer. Het feit is, is dat de burgemeester op pad werd gestuurd om in regionaal verband andere gemeentes te ontlasten. Met name de gemeente we meer. Want daar was een probleem met het huisvesten van statushouders. Dus wij zouden bovenop de taakstelling die wij hebben, zouden wij proberen om meer statushouders hier in Zandvoort te huisvesten. Nou, vanavond is duidelijk geworden dat de burgemeester dat streven totaal loslaat. En nu... Als een soort van huisvesting in de weer gaat. Om 40 statushouders in nou ja, een kinderdag, nou, kinderopvanghuizen te proppen, want zo zie ik het gewoon. En zo ziet de heer Poster dat ook. En ik vind het ook heel erg jammer dat hij dan daarom vanavond ook niet daarin meestemt en deze mensen gewoon heel erg teleur gaat stellen. Dus dat wil ik u wel meegeven, maar het is zoals het is. Meneer Paap, u had daar net ook. Brood, ja, ik wou de interruptie voeren. op de heer Poster uh, doen, uh, voorzitter. Ik vraag me af wat de wethouder nou met zijn stemming te maken heeft. Dat, dat een... Meneer Poster. Dat heb ik u verklaard, die is er niet. En ik, zij is ook uh, sterk te, uh, tegen de plan met die nieuwe Spanier. Dus ik had heel, heel graag aan het bijgehoord. Oh, oh, oh, oh, oh. Voorzitter, dus het college is uh, verspreid hierin. Als ik het al goed heb, dan wil ik van de burgemeester, van de voorzitter, van de raad, weten het college... hoe het college hier nou dan precies in staat, als er één e voor is en de ander tegen. Meneer Paap? Ja. Is er... Voorzitter, dus de wethouder is helemaal voort niet voort met vakantie niet gegeven. Gegeven, vandaag. Meneer Kramer, ik heb u het woord ook nog niet gegeven. Ik kan er alleen maar op antwoorden dat het college hier dadelijk uh, antwoord op zal geven, neem ik aan... Ik weet niet, eh, meneer Kramer, had u een prangende vraag hier nog? Want... Ja, ik vind het in dit soort dingen waarin zeg maar, zo'n belangrijk onderwerp wordt behandeld. Um, dat het, ik, vind, ja, ik vind het noodzakelijk dan dat de portefeuillehouder er is. En zeker ook in hetgeen wat de heer, de heer Poster zegt. Dus ja, ik, vind het, ik, ik vind het een beetje tekenend dat ze er dan niet is. Ik neem aan dat het college hierop kan antwoorden. Ik zie dat de heer de Vries ook graag het woord voelt. Ja, maar... Voorzitter... Uh, meneer Kramer, deze vergadering was wel gepland... maar uw aanvraag voor een interpolatie is uh, op 19 januari gevraagd... en toen was de wethouder, Tjallik, om wie het gaat, was op vakantie. Dus we hebben, zij heeft zich niet kunnen voorbereiden op deze vergadering... en het probleem waar de heer Porsten en wij ook mee zitten is... Dat wij niet nu een beslissing willen nemen, waar we morgen, als we een gesprek met haar hebben, tot de ontdekking moeten komen dat onze meningen ver uiteenlopen en we een ander soort probleem krijgen. Wij hebben dus morgen, u hoeft daar dus geen vraag over te stellen, nog een gesprek en we kunnen onze visie. Dames en heren op de tribune, ik begrijp dat u zich inderdaad heel graag wil bemoeien met het gesprek, maar ik vraag u toch dat niet te doen, zodat zijn wij... we degenen die aan het woord zijn beter kunnen verstaan. En we zullen dit onderwerp uitgebreid uh, ook met haar bespreken. Voorzitter, mag ik over dit laatste toch Meneer een opmerking aan de oude partij stemmen? Want als ik uh, u hoor zeggen dat mevrouw Schallik uh, tegen is, dan kunt u toch nu niet tegen deze motie stemmen? U moet toch uw eigen wethouder wel steunen? Ja, Meneer Poster. Sorry, moet ik je ja, weer via u uiteraard. Maar ik uh, zal het geven. Er is natuurlijk heel wat gebeurd de laatste drie weken. We hebben mevrouw Charlotte niet gesproken. Dus ik wil eerst met haar babbelen. Voor, uh, tot haar Dan uh, mag ik iets zeggen. Meneer Steegman, natuurlijk mag u iets zeggen. Uh, wilt u ben... dan ook, meneer Steegman, wilt u de microfoon ook iets naar u toe oh, ja. Hij schijnt toch iets gevoeliger te zijn dan. Ik ben ook raadslid van OPZ. En het standpunt van de wethouder ken ik niet. Dank u wel. Voorzitter... Dat lokt natuurlijk weer wat uit, meneer Kramer. Alles wat we hier doen, het is altijd het standpunt van het college. En ik begrijp nu door de afwezigheid van de wethouder dat de wethouder dus een andere mening heeft binnen het college op dit punt. En ik denk dat het daarom ook heel erg lastig is voor de oudere partij om te stemmen. Dat snap, dat, snap ik, dat snap ik zeker. Maar ik denk dat u er nu zelf een standpunt in moet gaan nemen. Wat vindt u er zelf van? Meneer Steegman. Ik wil het heel, ik wil heel uh, gewoon zeggen. Persoonlijk wil ik mijn kruid droog houden. Dank u wel. Ik zie dat de heer Zandbergen ook nog een reactie wil geven. Voorzitter, ik stel voor dat we over de motie gaan stemmen. Ik vind dat een heel aardig voorstel, meneer Zandberg. Maar ik denk dat het toch handig is om eerst een reactie te vragen van het college. En dan wil ik ook bij deze het woord geven aan de heer Meijer. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. En dat gaat u niet verbazen, denk ik. Maar ik wil graag een schorsing. Gelukkig geen hier in uw raad is gezegd. Uh, mijn streven is vijf minuten. Maar het zou zeven, acht minuten kunnen zijn. Dan schors ik deze vergadering voor minimaal 5 minuten, uitlopend tot 7. En uh, het is de zoveelste ja. keer dat de vergadering wordt geschorst vandaag. Al de vierde keer, denk ik. Ik weet het niet meer, ik vind het een beetje even veel. Ik weet niet wat jullie vinden. Maar, uh, maar moet je gewoon het moeilijk. Hier heb je, Tremor, Dimitri Pegasus, Light like like Mike. Mike en Martin Solfatsch. Martin Gerry dat uh, zei ik. Blijf van ZDFM op jouw radio. Je weet zelf. zal het ook klaar voor bijbel springen. Naar de ZFF tenminste. Naar de raadsvergaderingen. Hey, uh, dit was uh, Tremor. Well, en uh, nu hoor je I Want Back Down van Milo. No, I won't back down. Over een kleine 3 aan 4 minuten zijn we weer terug me met de raadsvergaderingen. Pas 26 januari. I wil back down Gonna stand my ground Won't be turned around And I'll keep this world from dragging me down Gonna stand my ground And I won't back down Hey, baby There ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I'm I got just one life In a world that keeps on pushing me around But I'll stand my ground And I won't back down Hey, baby There ain't no easy way out Hey, Milo Naar Goven Zeg ik het goed? Zeg ik het goed? Ja, ja, ik ben, oh ja nu, sta, nu sta ik aan Koven is dit Get this right Het is zeg, maar Als je alles niet op het rechte op padje hebt zal, zal ik even wat vertellen Je hebt dus drum and bass Dat is allemaal met Piet gemaakt Maar dit is een drum and bass nummer Wat gewoon met een drumstijl is gemaakt window. Check zou zeggen Luister lekker mee naar Koven. Get this right als je misschien kan horen, gaan we weer beginnen, volgens mij. Ik weet niet of jij het hebt gehoord, maar nou, luister nog even verder. En uh, zodra ik de stem word, uh, beginnen we weer. Dames en heren, ik heropen de vergadering... En er is een schorsing aangevraagd door het college, door de heer Meijer. En kunt u deze schorsing toelichten? Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het is helder dat voordat ik antwoord, het college werkte als collegiaal team, dat ik dat even kort sluit, zeker omdat ik plaatsvervangend portefeuillehouder ben. En dan hecht ik toch aan een zorgvuldige afweging in dat proces. En daar mag u allemaal uw eigen mening over hebben. Maar dat is de kern van waarom het college schorsing heeft gevraagd. Ik ga niet uh, heel gedetailleerd in op geen gezegd is, maar ik wil een aantal dingen aan u meegeven. Allereerst lijkt er van allerlei uh, een, een soort beeld te ontstaan waarom wethouder Chalik niet aanwezig is. Ik heb gepoogd dat bij de inleiding van deze vergadering met persoonlijke omstandigheden aan te geven, maar ik zal het nader gaan duiden om iedere schijn daarvan te vermijden. Zij is inderdaad met vakantie, maar ze heeft vandaag een huwelijk in het oosten van het land van een zeer goede vriendin waar zij bij benen getuige is. Een interpellatie wordt alle moment aangevraagd, dat is ook het goede recht van ieder raadslid. Dat komt soms niet handig uit qua timing. Dat is de achtergrond. Mag u allemaal zelf ook weten wat u ermee doet? Maar ik hecht wel aan de feiten. Het college staat voor een zorgvuldig proces met een aantal stappen. Juist in zaken waar het spannend kan zijn en waar er inderdaad dilemma's liggen. Dat heeft u ook gemerkt. Dat is deze zaak. Alle feiten zijn nog niet bekend. Ook niet in het college. Niet voor niks heb ik u aangegeven dat wij vrijdag daarover de besluitvorming doen en vrijmoedig het debat. En dit debat laat dat ook zien. Gedachten worden al gevormd soms, maar meningen of standpunten zijn voor later als alle relevante feiten op tafel leggen. Dat is zorgvuldigheid en dat is ook wat het college graag met u wil delen. En natuurlijk kan het zo zijn dat er dan een interpolatie komt, maar dat laat onverlet dat er een ander proces zorgvuldig eveneens parallel kan lopen. Ons streven is in gezamenlijkheid met de Raad dat besluit te nemen. En zou de raad, want dat was een van de vragen van u, dat niet willen... ja, dan lijkt het voor de hand te liggen, maar we kunnen op de troepen vooruit gaan lopen... dat het dan niet doorgaat. Want dat is de logische conclusie die daar is. En ik wijs u alleen maar op onder andere een budgetrecht. Maar als wij nadrukkelijk vanuit het college aangeven dat we dit in gezamenlijkheid willen doen... dan is dat ook maar eenduidig het antwoord. Ik neem zelf afstand van persoonlijke aantijgingen. Daar doe ik ook niet aan mee. Dat is het enige wat ik erover zeg. Ik dank u, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Ik zie dat er een reactie van de heer Hendricks gaat komen. Nou, Meneer Hendricks. Niet, Hendriks, niet, niet echt een reactie, voorzitter, maar meer een punt van orde. Um... Ja. <laughs> mijn excuses. Ik ja. vergeet één ding. Er komt nog een. Nacht. Zal u volstrekt helder zijn dat het college dus die motie ontraadt? Was dat uw punt van orde ook? Tevens? Nou, mijn punt van orde was meer dat. Um... De portefeuillehouder om een zeer begrijpelijke reden inderdaad uh, nu gemist wordt. Dat heeft de burgemeester uh, heel duidelijk toegelicht. En, maar ik wil ook nogmaals benadrukken dat uh, de ons nou van niet de suggesties geeft dat er enige andere reden zou hebben. U heeft dat voldoende toegelicht in mijn ogen ook met persoonlijke overweging. Ik heb daar verder geen mening over. Maar voorzitter, de portefeuillehouder wordt in die zin wel gemist. Dat haar mening blijkbaar afwijkt van de rest van het college. En dat voor sommige fracties hier haar mening zeer belangrijk is in de meningsvorming. Ik wil daarom de motie aanhouden en wel tot de reservedatum morgen. In de hoop dat zij dan terug is, dat het college dan overleg kan hebben. Zodat het college met een eenduidige mening kan komen. Want er wordt nou ook een suggestie gewekt van verdeeldheid binnen het college en dat lijkt me nooit goed. Voor mij kunnen we dit, dit, deze, dit debat het beste morgen verder zetten, voorzitter. Ik... Eén uh, moment, even een momentje van overleg. wordt mij net toegefluisterd datgene wat ik bedacht had, dat het wel klopte. Uh, u doet een voorstel van orde, dat betekent dan dat de vergadering vandaag wordt naar morgen. Dus ik kijk even rond of daar de fracties zich in kunnen vinden. De heer Metters? Ik neem aan dat u het dan in stemming brengt. Ja, bij dat deze graag al. Ik ben tegen, uh, ik ben heel duidelijk geweest vanavond, het is te vroeg. Uh, de, we het... nee, nee, meneer Metters. Ik vraag u niet naar uw mening over de motie. Ik vraag of u morgenavond verder wil gaan. Nee. Schorsing morgen? Schorsing tot morgen? Nee. Ook niet. De oudere partijen, schorsing tot morgen? Door de microfoon graag. Door de microfoon graag? Nee. Gemeente Belangen-Zandvoort? Ja. Sociaal Zandvoort? Nee. Dat betekent dat er een meerderheid is voor het door laten gaan van de. Uh, voorzit, voorzitter, mag ik uitleggen waarom ik nee zeg? Volgens mij mag dat. Uh, het is een ordevoorstel. En ik denk niet dat het... U nou, krijgt zo nog de gelegenheid, want... Ik mag uitleggen waarom ik nee zeg, of ja zeg. Of nee is natuurlijk akkoord. Luister, als het nou ja was geweest en er een meerderheid was geweest om morgenavond verder te gaan... dan had ik u voorkomen gelijk gegeven, had u het nu nog kunnen toelichten. Nee, maar... maar u krijgt zo in tweede termijn nog alle gelegenheid om iets te vertellen. En dan kunt u dit dan in meenemen, lijkt mij. Dank u wel. Ja? Dat betekent dat het uh, de hedenavond gewoon doorgaat. Ik kijk even de VVD aan. Bent u van plan deze motie nog... ...boven tafel te houden. Nee, we krijgen een tweede termijn. We krijgen nog een tweede termijn, voorzitter. Ja, dan kunt u nu de tweede termijn starten. Ja. Meneer Hendricks. Ja, voorzitter. Um, eigenlijk zou ik nogmaals mijn woorden kort willen herhalen... ...die ik ook gebruik bij de indiening van deze motie. Uh, we hebben hier te maken met een... Uh, snel door en de trein die we echt nu moeten stoppen. Ik vind het jammer dat we niet voor een zorgvuldige besluitvorming kunnen afwachten tot de portefeuillehouders zich er ook even over kan buigen. Het is jammer dat dat uh, blijkbaar niet belangrijk wordt geacht. Dus wij brengen de motie gewoon in stemming, voorzitter. Dank u wel. In tweede termijn iemand nog behoefte, meneer Paap. Ja, dank u, ja, voorzitter. Nou, zal ik nu mijn uitleg geven waarom ik uh, nee uh, heb gezegd. De, uh, de voorzitter van de raad heeft duidelijk aangegeven uh, dat tijdens de business cases die besproken gaat worden en de raad is tegen, dat het dan niet doorgaat. Dat zijn, uh, zijn woord is gelukkig opgenomen, dus daar kunnen we hem aan houden. Vandaar dat het woordje nee was. Dank u wel. Andere partijen nog behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Heeft het college nog behoefte aan een reactie? Nee, dank u. Dan is dit onderdeel... Uh... Naar mijn sinds afgesloten. En dan schors ik heel even de vergadering. En dat is puur om even de wisseling te kunnen doen. Omdat uh, eventueel de motie in stemming wordt gebracht, die wordt in stemming gebracht, begrijp ik. Dus dan uh, kan ik als raadslid weer gewoon meestemmen. Ik schors de vergadering. En uh, ja, tot zover is de vergadering alweer geschorst. En uh, gaan we even verder met. Uh, hoe noemen we haar. Noem Vanessa Carlton. Oh ja, downtown. Want had ze het nou over dat te schorste vergadering? Maar tot morgen? Nee, nu tijdelijk, even. Ik hoop het. Hey, um, hier heb je 1000 Miles Vanessa Carlton. Dames en heren, ik heropende gestorste En de vergadering is alweer heropend. Dit keer uh, duurde het derde uh, seconden. Ga maar verder luisteren. Prima vervangen van de voorzitter van de raad. Dank daarvoor. En we gaan over tot stemmen. Ik breng in stemming het voorstel. En ik zie als eerste de hand van meneer Hendricks die voor wil stemmen. <lacht> Klopt dat meneer Hendricks? Ik wil niet voorstellen ik wil een hoofdelijke stemming aanvang... Laat ik dat nou net denken, maar ik dacht ik steek hem anders in meneer Hendricks. Goed, we gaan hoofdelijk stemmen. En... Uh, we beginnen, ik ga even naar links kijken. Nee, ik heb zelf een formuliertje. Meneer de Vries, het gaat toch gebeuren. U mag als eerste uw stem uitbrengen. En we brengen in stemming de motie die net besproken is van de VVD. Meneer de Vries. Tegen. Uh, dan moet ik even de lijst volgen bovenaan, hè? meneer de Givier. Meneer Cohen. Microfoon graag, meneer Cohen. wordt is voor het nageslacht. Voor. Want het luidt een duidelijk antwoord. Meneer Demmers. Voor. Mevrouw Geurtszon. Voor. Meneer Hendricks. Voor. Meneer Kramer. Voor. Meneer Kransberg. Tegen. Meneer Metters. Tegen. Meneer Paap. Tegen. Mevrouw van der Plas. Tegen. Meneer Poster. Mag ik een stemverklaring? Nee. Kort. Nee. Kort, oh ja. oh ja. Eerst voor of tegen? Nee, okay. nee een... Microfoon graag aan, meneer Posten. Nee. Tegen. Tegen. Stemverklaring? Ja, ik... Uh... Microfoon graag, meneer Posten. Ja, uh... nee, meneer, meneer, meneer, meneer Posten, u mag eerst de microfoon aan zetten, anders horen wij u niet. Ja, dat vertaalt ik u vertaal nu. Ik vind het vervelend dat het zo gelopen is, maar het was mijn persoonlijke mening. En ik heb tegen diverse mensen gezegd dat ik tegen de... Uh... Het gebruik, ...in het gebruik nemen van de, van de spalier. Dus ik vind het ook tegenover die mensen... ...kan ik het niet maken om er niet voor te stemmen... ...want volgens mij is het besluit al genomen. Dat is mijn persoonlijke mening. Sst, dames en heren. Meneer Sandbergen. Meneer, meneer Sandbergen. Voorzitter, dan zou ik de schorsen als de heer Posses zegt... ...dat het besluit is genomen. Nu is het echt... Nee, nee we zijn in een stemprocedure. Dit is een stemverklaring. Geen debat. Meneer Sandberger? Tegen, dit is de derde keer. Oh. Meneer Steegman. Tegen. Mevrouw Van der Veld. Voor. Meneer Veldwits. Tegen. Meneer de Gevier, volgens mij heb ik het rondje gemaakt. Dat betekent dat de motie is verworpen. Met negen stemmen tegen. En dan gaan wij nu naar... Ja, voorzitter, ik, het, toch het punt wat de heer Poster naar voren brengt, dat, dat schept verwarring. Hij zegt dat het besluit al genomen is, dus de heer Poster weet meer. En ik weet niet hoe ik dat kan inbrengen, omdat Kramer, ik niet meer als agendapunt sta, maar dan... Dat klopt. Dan denk ik dat er dan maar een motie aan moet worden gewee, uh, gewijd worden van wat daar dus uh, in het college is besloten. Nee, het is een stemverklaring geweest, meneer Kramer. ...en een opvatting. Verder niet meer en minder. En dit is de gebruikelijke procedure... ...en we hebben uitgebreid over de zaak gesproken. We zijn bij agenda punt 6 aangeland... ...en dat is ingekomen post. Zijn er vragen van uw kant over de wijze van afdoening? Ik kijk rond. Nummer 9 op die lijst is komen te vervallen... ...die is per abuizer opgezet. Is dat akkoord al dus besloten... ...het verslag van de vergadering... ...van de gemeenteraad van 22 december... Zijn daar van u betreft nog opmerkingen? Wij hebben er een gezien, de griffier althans. Het wordt vastgesteld op 25 januari en niet 26 januari, dus dat passen we aan. Akkoord, al dus besloten, dat brengt mij op agenda punt 8. En dat is de sluiting. Ik dank u voor uw inbreng, ik dank u voor de belangstelling en ik wens u alle wel thuis. Dank u wel. En dat is weer de raadsvergadering uh, de van 26 januari. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren. Ik zal nog even één nummertje opzetten. En dan uh, is het dan weer afgelopen. Uh, hierbij het vervolg van uh, A Thousand Miles. Van Vanessa Carlton. I'll miss you. No. Dank voor het luisteren van deze raadsvergadering van woensdag 26, dinsdag 26 januari 2016. Groot in de vluchtelingen. Hey, uh, morgen om 12 uur ZFM weer bij je terug met ZFM Lunch. Met een live interview van Sander Dardij en de vluchtelingenproblematiek. En nog e meer lunchdingen. Ja, het gaat alles wat over lunch te maken heeft. Echt zo? Is bij jou op de radio morgen. Hey, uh, daarna hebben we een beetje Bob non-stop en om 6 uur begint je favoriete programma. ZFM Beachmasters. Van 6 Met, tot 8. Uh, van 6 tot 8. Met onder andere stelling van de week. Het weer. Verkeer. En de beste hits van nu. Zal ik alvast even de stelling van de week vertellen? Als een voorbeelde. Ja, vertel de stelling maar. Hebben We dat al alvast gehad. Zal ik maar vertellen. Uh, wat was het nou ook weer? <laughs> Tinder. Is het een goed of een slecht idee? Is jij... het een goede of een slechte app? Kijk, eh, als we het over mij gaan hebben. We zien het morgen allemaal. Verzoekjes kunnen insturen naar Zfn Beachmasters. Apelstaatje gmail.com. Of op Facebook. zie je Beachmasters. Heel simpel allemaal. Eh, eh, en als je op die pagina zit. Als je op die pagina zit. Vergeet hem even niet te liken. En te delen naar je vrienden. Dat is altijd een goede. Daarom. Eh, en om eh, 8 uur beginnen wij met Willem Bruist. En de Soul Disco Train. En, en eh, ja. Daarna hebben we onze eigen duif. Onze eigen jarre duif. Om 10 uur. Met eh, App Vloed. En hey, eh, wij zeggen dankjewel. Luister dit nummer nog even af. I Need Your Love van Calvin Harris en Eloy... Ellie Golding. Golding. En daarna nog een uh, kleine 2 of 12 minuten ZFM Jazz. En uh, wij zien jullie morgen om 6 uur tijdens het avondeten. Hey, bedankt voor het luisteren. Doei doei. En tot morgen. Hoi hoi. U luistert naar Anat Cohen. Ik ben inmiddels alweer aangekomen met het laatste nummer van vandaag helaas. En het laatste nummer van vandaag is voor uh, Herman Schoonderwald. Herman Schoonderwald, geboren in 1931 in Eindhoven, in Bos en Duin. Uh, overleden in 1997. Hij is een van de grootste klarinetisten in Nederland geweest. Hij speelde veel in lokale bands, maar ook een uh, Dixieland band na de Tweede Wereldoorlog en veranderde uh, toen naar Bebop... op uh, instigatie van zijn bassist Dick Bezemer. In 1952 begon hij met altsaxofoon te spelen... maar hij was zo flexibel uh, dat hij uh, veel gevraagd werd... voor radio, televisie, film en uh, muziek. En hij kon, was een uh, begnadigde klarinetist. Uh, U gaat luisteren naar uh, een album van het album De Winner uit uh, 1964. Het nummer heet Nardis... En naast Herman Schoonderwald hoort u Rob Matna op piano, op drums Kees Snee, C, op Bas Ruud Jacobs, op Bas Jacques Scholt, op Tony Fos. tenoorsax, Rudy Brink, uh, Harry Verbeke, Fred van Inge, op trompet Kees Mal. en op trombone uh, Ruud Bos, Nardis van Herman Schoonderwald.